7 uur, Onnoordduif Wit met het NOS-journaal. Het kabinet wil minister Donner kandidaat stellen... voor het vice-presidentschap van de Raad van State. De naam van de CDA-bewindsman zingt al tijden rond... en volgens Haagse ingewijden wil het kabinet zijn kandidatuur doorzetten. Een deel van de oppositie is het er niet mee eens... dat een minister tussentijds overstapt... naar het belangrijkste adviesorgaan van de regering. PVDA, SP, GroenLinks en Partij voor de Dieren... vinden dat iemand niet moet adviseren... over maatregelen waarvoor hij zelf verantwoordelijk is... Maar een motie daarover haalt het niet. Premier Rutte zei vandaag dat hij geen bezwaren ziet tegen een tussentijdse overstap van een minister... zonder dat hij wilde ingaan op de naam van Donner. Na het NOS-bericht over Donner eiste de Tweede Kamer opheldering van het kabinet. In een reactie zei Donner dat hij niet weet wie het kabinet gaat voordragen. Hij heeft over dit onderwerp veel baarlijke nonsens gehoord, voegde hij eraan toe.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 ANB Verkeersinformatie. Het is gedaan met de avondspits. Er staan nog een paar oplossende files. Op de A2 van Utrecht naar Den Bosch, voorknopend Deil, 4 kilometer. Had te maken met een auto met pech, maar de rijbaan is weer vrij. Bij Amsterdam nog wat drukte op de A4 richting Amsterdam, voorknopend de Nieuwe meer 2 kilometer. Het heeft te maken met een aanrijding op de A10 Zuid. Maar de weg is al lang weer vrij. Tussen Sloot en De Rij staat nog wel 4 kilometer file. En bij Den Haag op de A12. Tussen Voorburg en Den Haag 3 kilometer. Dat komt door een ongeluk bij de afrit Bezuidenhout. Daar zijn twee rijstroken dicht. Echte liefhebbers vragen er zelf om. De Eredivisie Live 10-daagse. Van 14 tot en met 23 oktober.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 Onze gast werd in de jaren 70 en 80 groot bij het collectief van het legendarische werktheater... en maakt de laatste 10-11 jaar vooral spraakmakende solovoorstellingen, waarin hij het risico niet schuwt, want hij speelde onder meer Jezus... en nu pakt hij het heetste hangijzer uit de geschiedenis aan. Adolf Hitler. Hier is Helmut Woudenberg. Uw presentator is Petra Possel. Met deze stem, Helmut, heb jij nog onder één dak gewoond, geloof ik? Absoluut, ja. Met Joost Prinsen? Ja, ja, ja, ja. Dat is een goede vriend uh, van me. Nog. Van ik jaren... zie hem uh, weinig, maar ja. de vriendschap blijft. Ja. Ze dus hebben jullie veel samen gespeeld ook? Wij of... hebben nooit samen... ge. Ja, op de toneelschool wel. Wij zaten samen op de toneelschool in, de, in dezelfde klas ook. En ik herinner mij wel dat wij... Uh, en maar de, uh, helaas, er zijn wel plannen geweest uh, dat we samen iets, uh, de, iets zouden gaan doen. En de eerste keer is dat afgewimpeld omdat ik toen uh, lid van het werktheater was. Zoals uh, uh, Joost met, uh, met zijn stem daar... Uh, Zonder enige uh, ironie. Uh, uh, zei. <laughs> Laten we, nou, het is ironisch genoeg. Uh, en, en ik kon me niet losmaken van het, uh, van het werktheater op dat moment. En, en daardoor gingen onze plannen... En niet door. En later uh, uh, hadden we ook nog besloten om een stuk van Thomas Bernhard uh, samen te gaan doen. Ja. De, De Schijn Bedriegt heet dat geloof ik, dat stuk. Dat is ooit, ooit gespeeld door Ton Lutz en Johnny Kraikamp. En dat is afgewimpeld om, omdat er te weinig geld uh, voor was. En, uh, en we de regisseur niet, uh, niet, niet konden betalen. Maar wie weet. Jullie wie zijn weet. nog niet zo oud, toch? Jullie. Nee, daarom. Maar, maar daarom. ben jij niet in wezen. Maar Joost is me is heel dierbaar. En dat ook, ook onze wegen zijn, zijn, hebben zich gescheiden. Maakt toneel en, en televisie op een, een heel ander vlak uh, ja. dan ik? Maar, maar, dat, uh, maar ben je wezen niet, niet, niet, niet een solist, eigenlijk? Uh, nou, dat is, ik, ik vind het werken met, met anderen vind ik ook heel fijn hoor. Ik, ik zit ook heel graag uh, in een productie. Ik, ik ga dit jaar ook nog een, een productie doen onder regie van Frans Drijaarts. Uh, bouwmeester Solnes. Ja. Met, met, met uh, vier andere, meestal uh, de, uh, jonge acteurs. En uh, daar uh, verheug ik me toch ook. Uh, ja, dat gaat vanaf januari. Heel erg op. En die solo, ja, dat is de solos zijn eigenlijk mijn knollentuin, hè. Dat is mijn eigen ei, wat ik, wat ik leg. Dat, dat, dat maak ik helemaal zelf. Ja. Daar komt geen regie of schrijver verder aan te pas. Jij schrijft het, uh, uh, je speelt het. En, uh, nou, de regisseur ben je dan eigenlijk over je eigen schouder ook zelf? Wat natuurlijk schier onmogelijk ja, is. Ja, nou ja, de, tijdens de try-outs is, is het publiek eigenlijk. De, de, tijdens de try-outs, de, de eerste try-out, je bent dat... Uh, op, in je huis aan het, aan het repeteren... en dan denk je, uh, zou deze passage niet te lang zijn? En zodra je voor het publiek uh, staat, dan merk je het. Dan ja. denk je, ja, het is te lang. En of wordt je wordt geschu geschuiveld op, op de stoelen. De ja, ja, ja. Of, of mensen zeggen dat ook. Dat is wel erg lang, dat, uh, de, uh, dat gedeelte. Dacht ik, ja, dat, dat dacht ik al. <laughs> nee, aan, aan, de reactie, al aan, aan de reactie van de mensen merk je heel veel. Ja. Wij gaan het zometeen heel uitvoerig hebben over je nieuwe voorstelling. Je solovoorstelling Ubermensch. Een stuk voor één man en twee stoelen. Over, over een zeer brandbaar onderwerp, Adolf Hitler. Uh, maar ik wou je eerst even, zoals we altijd doen in Kunststof... met de waan van de dag confronteren. Het kabinet Rutte bestaat één jaar deze week. Gefeliciteerd. Ja, ja, ja. Hoe heb jij dat gevierd, Helmut Woudenberg? <laughs> ik, heb dat, ik heb dat helemaal niet, uh, niet gevierd. Ik, het, het is maar een raar... Het is maar een raar gedoe met, de, met die gedoogsteun en, en, en zo. En uh, volgens mij is die PVV daar ook helemaal. Of de kiezers, uh, de, de, de stemmers op de, de, op de PVV zijn er ook helemaal niet blij mee. Dat, dat, dat is ook, uh, het, is, het is vaag. Het, het, het is een waanzinnig rare, uh, rare constructie. Dat is het woord wat erbij past. Een jaar Rutte vaag. Een vaag ja. kabinet. Een... Ja, ja en, en, en ook ja. Ja. Vaag, vaag. Je, je, je komt daar niet, je, je niet achter. En, en, nou ja, ik, ik stem Partij van de Arbeid, dus er is, ik, ik stem ook op, op Job Cohen. En ik, ik sta ook helemaal achter Job Cohen. Ik, ik vind dat hij zeer onterecht uh, wordt aangevallen... Op, op de manier hoe hij dat aanpakt. Dat, is, uh, dat, dat slaat werkelijk nergens op. Hij wordt echt op zijn persoon gegrepen, alsof, alsof hij zegt... Uh, alsof ze zeggen de, de, van je moet een, een, een rotzak worden... en je moet anderen overbluffen en je, je moet gaan scoren als, als politicus. Hè, wat ook weer heel erg aansluit bij... Uh, bij, bij Hitler, in dat programma. Hitler die zegt ook dat het, het volk verkiest de leider... die helder, maar onverzettelijk zijn eigen wil doordrijft... boven de leider die meegaand is en de ruimte laat om te kiezen. Hoezo? Ik bedoel, ik, ik kies liever voor de, de Voor de politicus tweede variant. ...die die ruimte geeft. En, uh... Maar gisteren had ik Felix Rottenberg in de uitzending. Uh, hij is natuurlijk toch ook een oud PvdA-kopstuk. P uh, alhoewel hij nu los is van de partij, zoals hij zegt. Maar hij zei over Job Cohen, met wie hij notabene bevriend is... van ja, maar hij, hij is wel heel afwachtend. Hij maakt daardoor een soort neergeslagen indruk. Hij is afwachtend, hij moet een stap vooruit doen. Ja, ja misschien. Of staat jou dat juist wel aan, dat, dat tempo ja, van Ja, ik, ik, ik, ik, ik heb daar alle vertrouwen in. Ik bedoel, dat, dat, dat scoren en, en, en, en dat snelle succes... Ik, ik weet dat die... De, de, dat zijn mentaliteit, de, de, dat ik het daar heel erg mee eens ben... en, en dat hij dat op de punten waar, waar het noodzakelijk zal zijn... Ook, ook zal ingrijpen. Wat is voor jou het... Noodzakelijkste politieke punt. Waar, waar, waar gaat het nou bij ja, jou om? Dat is ook weer... Met de voorstelling <laughs> Omdat ik waren. me zo, ver, ja. de, uh, uh, zo uh, verdiept heb in, in Hitler. Het, het enige wat je uh, van Hitler kan zeggen... is dat hij dat misschien nog wel ergere crisis dan nu... Al, alhoewel het al aardig gelijk getrokken wordt. Hè, want hij kwam ook aan de macht tijdens een grote economische crisis. Ja, de armoede van de jaren dertig is misschien niet helemaal vergelijkbaar met de, nee, de wereld. Waar wij nu in leven, toch? Of? Nee, nee, nee, nee, precies. Maar, maar, maar de, de, de, ik, ik bedoel, het wankelen van de, de, uh, uh, van de economie, economie wel. Mm -hmm. hè, en, en het stijgen van de werkeloosheid. En daar, dat heeft hij binnen, binnen een paar jaar. Maar met harde hand, uh, zeg maar. in, in welvaart uh, doen omslaan. En, en het, het, het ergste vind ik nog, nog steeds. de, de, ja, de bonuscultuur. Hè, de, de, de, die mensen die die zo speels en, en, uh, en, en met, het, met het geld omgaan en, en, en, en heel snel uh, uh, winst maken... en, en, en daardoor uh, uh, het kaartenhuis aan het, de, aan, het, aan het wankelen zetten. Onder Hitler zou zoiets als bonussen bijvoorbeeld ook... dat zou ongekend zijn. Dat, nou, trouwens, andere dingen ook in de politiek... Bedoel, maar wat bedoel, dat... je, wat bedoel je te zeggen, zij ongekend zijn? Dat, dat wordt niet ja, getolereerd, getolereerd, omdat je dan mensen boven het volk mensen hebt... Mensen die falen in hun beleid, terwijl het over miljoenen gaat. Mensen die falen, die dan toch ja, dan afstand moeten nemen... maar dan nog een, voor hun leven lang een, een, een, een, een miljoenen meekrijgen... Als, als, als bonus. Mm -hmm. Bonussen worden uitgedeeld en ook ontvangen in alle kringen. Hè? Inmiddels links, rechts, eh, midden. Ja, ja, nou ja, het, het, het, dat maakt geen ballen uit, geloof ik meer. Het, ik, ik vind het idioot als je, als je dat hoort. En, en, en, en dat er, ik, ik ben het eigenlijk heel erg eens. Ik denk dat het ook niet anders kan. Die, die, die stakingen in, in, in Amerika tegen, de, tegen Wall Street en... en Mensen die daar op de straat gaan en die ontzettende de ongelijkheid in, in, in inkomens en, en, en, en, en geld. En, ja, dat, dat, dat is onvoorstelbaar. En dat, onrechtvaardig vind je? Ja, zo dat is onrechtvaardig. Ja. En, en, maar waarom stem je dan eigenlijk niet iets fanatieker bijvoorbeeld dan bijvoorbeeld maar meteen socialistische partij? Want die zijn er toch iets meer uitgesproken in ja, dan de PvdA. Nou ja, toch, toch ja, ja. Waar, waar ze nu hun eigen mensen op op op bonussen en enorme inkomens aanspreken. Toch, toch, toch is de partij van de Jobco en hoor ik dat toch ook zeggen dat dat dat dat, dat, dat, dat blijft het issue, de de ongelijkheid, de de, de sociale onrechtvaardige ongelijkheid. Uh -huh. Een heel klein groepje mensen... Wat, wat al het geld heeft. En een hele grote groep mensen... die, die, uh, ja, die moeten sappelen... Zeg maar bij wijze van spreken. Laten we het over Ubermens gaan hebben, over je voorstelling. Uh, ik wil even tegen de luisteraars zeggen... dat u natuurlijk kunt reageren op kunststof. Helmut Woudenberg is onze gast. Acteur, regisseur, toneelschrijver. Uh, docent ook. een van de oprichters uh, en, en langstzittende leden... destijds van, de, van het werktheater. Maakt al, al ik geloof, elf, twaalf solo's... nu achter elkaar door. Allemaal spraakmakende... De, twaalf het, de twaalfde, ja. hè? Allemaal spraakmakende solo's... over, over, over, over onderwerpen en mensen... die die met, met de poten in de actualiteit staan. Dus uh, wilt u reageren op deze uitzending? Doe dat dan via onze website radiokunstof.nl. U kunt uw reactie, uw vragen, uw opmerkingen op het gastenboek achterlaten. En die behandelen we dan ook nog tijdens deze uitzending. Radiokunstof.nl. Helmut Woudenberg. Zoals ik zei, acteur, regisseur, toneelschrijver, docent. Um, elf, twaalf, de twaalfde solo, hè? Heb je, ben, ben je nu mee bezig. Vaak over uh, grote, omstreden mannen. Mila Repa heb je gemaakt, een serie. Uh, Jezus Christus, Pim Fortuyn. Hattie Waterman heb je gemaakt, over een Joodse man was dat. En nu dus Ubermensch over Adolf Hitler. Dat is een waagstuk... Ja, ja voor, de, voor mij niet zozeer. Hoor. De, de, mensen in mijn omgeving wel. Die, die, die zeggen, waar ga, je, waar ga je aan beginnen? Dat begreep je toch wel? Dat iedereen zijn adem even inhield, of niet? Ja, toch, toch, toch is dat voor mij... Ik, ik bekijk dat toch heel erg als, als acteur. Hè? Dat er, maar mensen... En in de pers wordt, wordt dat direct gerieerd aan, aan, het, aan het verleden. Ook, ook wat, wat mijn familie betreft in, in, in de Tweede Wereldoorlog. Mm -hmm. Dus om om ik... even gewoon heel duidelijk te zeggen uh, dat je voorvaderen uh, een grote sympathie mijn grootvader, mijn sy grootvader, grootvader een grote sympathie de... had voor de NSB en daarvoor in de Tweede Kamer zat ook. Ja, ja, ja, ja. Namens de ja, NSB. Ja, ja, ja precies. Uh, en, en, en dat. Uh... Uh, maar ik bedoel eigenlijk nog even los, los van, van, van de familie uh, en jouw voorvaderen. Maar uh, sowieso, Adolf Hitler, dat is al een heel ontvlam, ontvlambaar onderwerp, ja, denk ja, ik in deze ja. tijd. Wat, wat was het moment dat jij wist van ik wil hier een voorstelling over maken? Nou, eigenlijk zit dat al, al langer in de pen. Dat is, Jezus zat ook al lang in de pen. En, en, maar dat durfde ik toch niet zo goed aan. Of, dat ik dacht, ja, dan dat moet ik toch eerst, eerst een paar andere solo's maken. En ja. toen, toen, toen heb ik een solo gemaakt over mijn ouders eigenlijk. De, de, dat heette De Hel. En, en daarin kwam een stukje... Daar zat een prediker in, in het verhaal. En toen dacht ik, ja, dan moet ik toch een stukje... De, de, de, prediking hebben. En dat heb ik uit de Bijbel gehaald. En, en, en dat is de Apocalypse. De, de, de openbaringen van Johannes. Ja. En, en, en daar heb ik een stuk van in, in dat programma gebruikt. En de hel had ik gemaakt en dat speelde ik. En toen kwam er een mevrouw na aflopen die zei... ja, die, die, die openbaring van Johannes... wist u dat er ook een, een gnostische openbaring van Johannes is? Uit, uit de Nag ja. die geschriften. Toen zei ik, nee, maar ik ben heel erg geïnteresseerd. Stuurt u me dat op? En dat heeft ze me opgestuurd. En naar aanleiding van wat ze me opstuurde... heb ik toen de hemel gemaakt. Ja. Ja. Dat is, uh, en, en, zo, en toen, toen ik dat eenmaal gedaan had, toen, toen zat ik in de Bijbel en toen dacht ik, ja, nu is het tijd, uh, uh, nu is het tijd voor Jezus. En na Jezus. Uh, de zoon van alle... Jacob heb ik toen nog. Toen Precies. ben ik nog naar het Oude Testament gegaan. En, en toen heb ik plotseling de omslag gemaakt omdat. Om ja, Mensen gingen toch al vragen of, of ik theologie had gestudeerd. <lacht> of, of Want het volgende project zou eigenlijk Jozef in Egypte zijn... na de, uh, uh, de zonen van Jacob. En, en toen dacht ik, nou, ik, ik moet een omslag maken. En toen, toen vroeg Robert-Jan Grunveld, theaterbureau Grunveld... Wat, wat mij verkoopt: wat ga je volgend jaar doen? En toen had ik uh, of Jozef in Egypte of Pim Fortuyn... Maar toen zei hij, doe maar Pim Fortuyn. Nee, nee, nee. Ik, zei, ik zei zelf Pim Fortuyn. En, en toen, toen, toen, zei, toen zei iedereen ook... Wa, waar ga je nou toch aan beginnen? Dat is toch niks voor jou? Waarom doe je dat? En dat, dat heb ik toen, toen gedaan. En maar daarna ook, ook, ook, ook, ook, ook had hij de uh, uh, Waterman... En, en eigenlijk door had hij waar, maar, maar het is ook vooral omdat ik, eh, iemand zei me je moet, je moet de boeken van Sebastian Hafner eigenlijk eens lezen. Dat, die, die heb ik onlangs gelezen, ja. zei die persoon en, en dat, dat werpt een heel ander licht op, uh, op Hitler. Dat is een op de biografie van Hitler, op zijn jeugd met name? Onder uh, nee, nee, nee, nee, nee, nee, nee. Dat, dat, dat had dat ik al dat eerder gelezen, dat, dat is bij Alice Miller. En Alice Miller is, die heeft een boek geschreven, dat is een psychoanalytica... Uit, in Zwitserland, heb ik begrepen, die, die heeft boeken geschreven. En een van die boeken is... Uh, en in de beginnen was de opvoeding. Waar, waarbij ze van een aantal historische figuren... Um, uh, heeft aangetoond, eigenlijk, of heeft beschreven hoe, hoe ze in hun jeugd... Uh, zijn behandeld of wat ze in jeugd hebben meegemaakt. En, en, en dat, dat daar eigenlijk uh, de kiem is gelegd... voor, voor, voor het latere uitgesproken uh, uh, politieke of, of, de, uh, in, of in het maatschappelijke uh, uh, leven. Hè? Zij zegt ook, uh, ja, Hitler, uh, zoals je hem tijdens... Uh, tijdens toespraken ziet, is hij eigenlijk een karikatuur van zijn vader. Het, het, het is een jongetje wat, wat, dat, wat zijn vader kenmerkt... nog duizend keer versterkt en dat, en dat eigenlijk uitschreeuwt. Die de driftbuien van die vader, die hij de, de, aan... woed, nou, de woede zeggen, van de vader. De woede en de pijn vooral. Dat, dat, dat, dat, is, dat is de combinatie die interessant is. Ja. Om, omdat er geen woede in het leven is die... Die, waar geen pijn aan vastzit. En er is geen pijn waar, waar geen woede aan zit. Ik bedoel. Eigenlijk zijn we, nu, zijn we nu een beetje in deel 2 van de voorstelling, want, want er zitten, er ja, ja, zitten ja. twee lijnen in, in je voorstelling. Het eerste deel, dat is de man. Uh, ondanks, het hij uh, wordt helemaal nergens Adolf genoemd. Of de, de, de solo, nee, nee. Uh, het woord Hitler of de naam Hitler valt helemaal niet. Nee. Uh, Duitsland valt ook niet. Maar het is in ieder geval een man die zijn denken uit de do doeken doet. Ja. En in het tweede deel krijgen we dan een stukje bij beetje die, die, die vrede jeugd. Ja, ik ga eigenlijk uh, door op, uh, op Pim Fortuyn. Bij, bij Pim Fortuyn heb ik dat eigenlijk ook gedaan. Ik, ik ben begonnen met zijn jeugd. En, en vanuit de verhouding tussen ten opzichte van zijn ouders, zijn vader en zijn moeder ja. ben ik. Dan later heb ik dat ontwikkeld dat dat, dat, dat de aanleiding is geweest voor, de, voor zijn later de uitgesproken politieke optreden. Ja, ja, want... Zijn moeder op een voetstuk en, en, en, en zijn vader. Waar hij mee gebroken was na die. Naar die hij, hij zei ook altijd in, de, in zijn jeugd. Mijn, mijn, mijn ouders die hadden een hele, hele onstuimige relatie. En, en als mijn vader en moeder een hevig conflict hadden. dan trok mijn moeder uh, uh, mij naar zich toe. Mm -hmm. en, en zodra het weer goed was met, met mijn uh, vader. dan stoten ze mij weer af. Ja. En, en dat is zo ingrijpend voor hem geweest. dat hij daar in therapie voor is geweest. En, en dat hij dat zijn leven lang dat, dat aangetrokken worden door iets. En daarna het gevaar om ook weer buiten de boot te vallen. Om ja. ook weer afgewezen te worden. En, en dat, dat heeft zijn hele leven en, en streven uh, getekend. Uh, en hoe hebben. zat dat bij Hitler dan? Want hoe, wat, wat, nou ja, wat schetst ik, die achtergrond? Die Alice Miller, dat, dat, dat, had ik ook, uh, dat had ik al veel eerder gelezen. En dat, dat vond ik ook buitengewoon de, de, de interessant. Ook het feit dat... Dat de grootvader van, uh, uh, van Hitler, zijn moeder was eigenlijk een ongehuwde uh, moeder, uh, waarbij de, de, uh, de vader nog onbekend was. En, en, en Later is gebleken, uh, wat historici uh, uh, afdoen als, als geruchten, dat, dat er achter historici niet bewezen, maar Alice Miller heeft gezegd, de verwekker van zijn vader was een Jood, een, een, een rijke Joodse man. En wie de moeder als dienstmeisje. Ja, uh, ja, zijn, werkte. Ge, zijn grootmoeder als dienstmeisje ja. werkte. En, en Alice Miller zei er zijn geschriften, er is een verklaring van, de, van, van die Joodse man, waarin hij niet zegt dat hij, dat hij haar heeft bezwangerd, zeg maar, maar dat hij haar wel uh, voor het kind vanaf de geboorte tot en met het veertiende levensjaar uh, de, uh, geld zal betalen. Wat, dus een wat, soort afkoopregeling. Een soort afkoopregeling. En, uh, het, de, dat, dat is cruciaal natuurlijk voor een man die later al ja, ja, ja. zijn daarna ideologieën gaat, bouwt op. Als hij zegt in mijn kamp. Uh, de, als hij zegt. Uh, de, hij is tegen gemengde huwelijken. Uh, en als hij, uh, als hij zegt uh, het gaat om de zuiverheid van het bloed en. en de verloren zuiverheid van het bloed in, in, in, een, in een gemengd huwelijk... de verloren zuiverheid van het bloed maakt ieder dieper geluk voorgoed onmogelijk. Laat de mensen afdalen tot een de, uh, laag pijl. En, en de gevolgen hiervan zijn nooit meer uit lichaam en geest uh, te verwijderen. Ja. En, dus als dus je dan, geen enkele mengvorm wordt Nee, en, en als je dan, dan weet dat, dat hij zelf met dat, met dat probleem zit... Maar wat jij eigenlijk doet in deze voorstelling is, is ons niet eerst die jeugd, die barre jeugd van een vader uh, die, die erop losbeukt. en, en die jongens stompt en schopt en, en ga zo maar door. Die serveer je ons niet uit. Je serveert ons eerst uit de man, van de man met zijn denkbeelden. Ja, ja. ja ik, ik, ik heb dat de eerste, dus ik, ik ben me daarin gaan verdiepen. En, en in eerste instantie denk je nou, ik ga dat maken. Maar ja dan moet je de vorm zoeken. En, en toen, heb ik, uh, de, toen ben ik mijn kamp uh, uh, gaan, <laughs> gaan bestuderen. Toch wel op een heel donker zolderkamertje mag ik kopen. <laughs> <laughs> nou, iemand. Uh, dit, ik heb het op het NIOT, uh, dat heb ik uh, ingelezen. En op een gegeven moment, na een voorstelling van Van Waterman... Zei, toen zei ik dat ik dat zou maken. Toen zei iemand, nou, ik heb het, ik zal het je mailen. Oh, en, nou en ja, toen kreeg ik toch wel weer makkelijk geregeld ook. Toen kreeg ik, ja, zo, zo gaat dat tegenwoordig. En, en wat, wat gebeurde er toen je Minecraft las? Uh, nou ja, het, is, het, is een, ik, het zijn 800 pagina's, die heb ik toen uitgedraaid... En ik heb, ik heb acht mappen gemaakt waar ik honderd pagina's in gedaan heb. En toen ben ik dat gaan bestuderen. En uit, uit zo'n map van honderd pagina's hield ik er tien over. En eh, het was hard werken, want, want het is geen gemakkelijke kost. Je komt er bijna niet doorheen. En af en toe dan, dan, krijg je, eh, dan krijg je een passage waarvan je denkt, nou verrek. Had ik dat gisteren niet in de krant gelezen? Precies. Dat gebeurde mij namelijk toen ik de voorstelling van jou zag. Ook omdat je het ontdaan hebt van, van locatie. Uh, omdat, ja, je de, omdat, dat... je, omdat je geen Hitler uh, als naam gebruikt, enzovoort, enzovoort. Je citeert soms letterlijk uh, Hitler, Adolf Hitler. Uh, het is alleen maar letterlijk. Hè? Het is letterlijk ja. Adolf Hitler. En toch, en dat vond ik, uh, de, de, de liep me de rillingen over de, over de rug. Uh, kwam het allemaal zo bekend voor? Ja, ja. ja. Ja, absoluut. En uh, dat heb ik ook later besloten. Het, het was helemaal mijn idee niet om die, die namen, die weg, uh, die de... namen uh, weg te laten. Ja. Maar, maar toen, ik, uh, toen ik dat las, toen, toen dacht ik, ik ga alles eruit halen wat, wat gisteren geschreven zou zijn. En, uh, en, en dan vind je van, de, de, uh, van allerlei dingen. dat Je zegt, ja, wat Hitler zegt, de politiek... Hè, het staat er met dit land niet al te best voor. En de politiek wil ons doen geloven dat het door de economie komt. Omdat de economie zich in een dal bevindt. Maar ons wordt niet gewezen op het feit dat hier niet alleen sprake is... van een economische, maar ook van een politieke, culturele... ja, zelfs morele malaise... Nou ja, goed, steek het maar in je... De, de, en, en vervolgens komen er mensen voorbij in, in, in lange gewijden. In, uh, hoe, ja. hoe gaat die zin ook alweer in uh, Kaptans? Uh, ja, ja. Uh, de, de, dat gaat over een, een ontmoeting die, die ook plaats heeft gevonden. Die, die wordt beschreven door, door Hitler zelf ook en ook door een... Door een jeugdvriend van hem. Die, die een boek over hem geschreven heeft. En hij komt in Wenen. en, en daar. Uh, komt hij een jood op straat tegen. en dan, dan schrikt hij. En, en, en dat heb ik verder niet verzonnen. Die jood is Arabisch gekleed. Die, die draagt een kaftan. Die heeft een baard en, en een kaftan. Dus, dus als je dat leest. dan. Dan komt het beeld van, van, van een moslim komt je, komt je op, uh, voor de ogen. Terwijl ik dat. Die, die kaftan, heb ik niet verzonnen. Daar dat, dat komt Hitler zelf mee. Dat was een Oost-Europese Jood de, de, waarschijnlijk, die, die, die op die manier uh, gekleed was. En, en toen. Uh, uh, die ontmoeting is, is, is historisch. Dat, dat, dat Hitler werkelijk aan de grond genageld stond, dat hij dacht, waar, waar komt? dit vandaan, van, dit komt van een andere planeet, dit, dit, dit, dit, dit, dit hoort hier niet, en, uh, de, dus dat heb ik, en, en toen dacht ik, ik, ik ga dat gewoon algemeen maken, het, het, het, het, het, het, het, ik zou ook nog kunnen zeggen, als ik erop aangevallen word, die man uh, uh, die die meningen spuit in het begin, dat is Hitler helemaal niet. Want de naam wordt niet genoemd. En, en het is duidelijk dat hij tegen, hij is heel erg voor, hij is heel idealistisch over eenwording en eenheid. En hij is heel erg tegen democratie: um, dat hij zegt dat de, de eenheid is binnen een democratie niet te verwezenlijken. En hij is heel erg gebrand op geassimileerde vreemdelingen. Ja, want laten we even luisteren naar een historisch uh, fragment... dat is al een keer eerder uitgezonden in de oorlog, de NTS-serie De Oorlog. Het is Adolf Hitler, het is een vrij onbekend uh, fragment. Het is een speech die hij geeft waarin hij afgeeft op mensen... die zich overal in Europa thuis voelen, in Brussel, in Parijs, in Berlijn... en ga zo maar door. Internationale elementen die onrust stoken, zoals hij dat noemt. De strijd voor de haast der wird gepflegt von ganz bestimmten Interessenten. Es ist eine kleine, wurzellose, internationale Clique, die die Völker gegeneinander hebt. Die will, dass sie zur Ruhe kommen. Es sind das die Menschen, die überall und nirgends zu Hause sind, die nirgends einen Boden haben, auf dem sie gewachsen sind, sondern die heute in Berlin leben, morgen genauso, gut in Brüssel sein können, morgen in Paris oder mit in Prag oder in Wien oder in London und die sich überall zu Hause fühlen. Nur es sind die Einzigen, die wirklich als internationale Elemente anzusprechen sind, weil sie überall ihre Geschäfte betätigen können. Aber das Volk kann ihnen ja nicht nachfolgen. Das Volk ist ja gekettet an seinen Boden, ist ja gekettet an seine Heimat is er gebonden aan die levensmogelijkheden... zijn status. de nation. Mensen die zich overal thuis voelen. Die eigenlijk nergens hun vaderland hebben gevonden. En die alleen maar in die landen zijn om onrust te stoken. Om het volk dat een eenheid is uit elkaar te rijten. Dat, dat zegt Adolf ja, Hitler ja, ja. hier. Dit is nog een van zijn rustige speeches. Ja, ja. Maar het is ook een noodkreet die je hoort omdat hij eigenlijk... Het is een noodkreet van, van zijn vader, die, die, die hoorde namelijk ook nergens bij. Die... Die, die, die, het was een bastaard. Ja. He, die, die werd Zonder door... vaste grond onder de voeten dus. Zonder vaste grond onder de voeten. Ik, ik vermeld dat ook in, in, in de voorstelling. Dat de, de, die was niet gewenst. De, de, en, en niet door zijn moeder eigenlijk. Die, die met hem opgescheept had En ook door de gemeenschap niet waarin hij opgroeide. Hij was echt een, een, een, een bastaard die, die, die volkomen... Op, zich, op zichzelf stond en, en, en nergens bijhoorde... En, en een ontzettend verlangen had om er wel bij te horen. En, en dat, dat was bij Adolf Hitler zelf minder in, in, in het gezin van zijn vader. Maar dat, die drang, die, die, die noodkreet... Het is heel vaak bij, bij Hitler als je hem hoort... ja, wat je zegt, dat ben je zelf. Eigenlijk, als hij zegt over de Joden, ze staan tegenover ons als een hongerig, bloeddorstig roofdier tegenover een edel gedresseerd paard. Dan denk je, ja, maar wie is hier het edele gedresseerde paard... en wie is hier het bloeddorstige roofdier? Ja, ja. Nou, nou is het, de, zoals ik al zei, die rillingen liepen mij over de rug bij het eerste deel. Ondaan van, van locatie, ondaan van, van naam. Waardoor het, idee, waardoor het zich makkelijk liet asso associëren met nu, met de tijd van nu... Uh, tegelijkertijd vond ik dat ook wel weer heel simpel van mezelf, ook dat ik zo snel daarin meeging. Ik dacht, ja, maar het is een heel andere tijd. Uh, ja, de dreiging ja. die er toen was in de jaren dertig en, en de Adolf Hitler. Hoe, hoe actueel is dat nou eigenlijk? Of wat wil Helmut Woudenberg ons nou eigenlijk nou, vertellen? Het, het is wel mooi dat, dat mensen ook vaak zeggen: van ze volgen het, ze volgen het betoog. En dan op een gegeven moment dan, dan wordt het zo redelijk... Dat, dat ze denken, maar waar ga ik nou eigenlijk in mee? Ik, ik moet me toch realiseren waar het over gaat... en wat er, wat er precies gezegd wordt. Je raakt overtuigd. Nou ja, het, het is, ik, ik had een interview... toen had ik nog geen voorstelling gegeven met, met iemand van de EO... op een zondagochtend... die in de ChristenUnie had gezeten in de Tweede Kamer... En, en hij vroeg me, dat, ik had hem van tevoren het, het script opgestuurd. Yeah. Hij was daar bijzonder opgewonden over, want, want hij zegt ja hier een uitspraak als uh, het staatsburgerschap zou het kostbaarste document moeten zijn wat men hier op aarde maar in handen zou kunnen krijgen. Hij zegt dat werd bij ons in de fractie dagelijks gezegd. En, en in deze context, weten dat van Hitler kwam, raakte hij daar heel erg opgewonden over. Dat hij zegt: maar, ja, ja, er is niks nieuws onder de zon. En, en, en, en, en je kunt toch inderdaad nog, nog steeds, dat, dat nationalistische gevoel van wij tegen de rest en, en, en, en, en, en wij zijn beter en. en wij kunnen trots zijn op ons volk en onze nationaliteit en wij dulden geen... Ja, het, het, het, jij ziet één een op één een, een, een, een, een verband met nu. Dat is voor jou zonneklaar. Uh, ja, ja. Dat, dat, dat is voor, en, en, en ook... Uh, ja, ja, want ik heb dan misschien... Ook, is dat ook hoofd, omdat ik het uh, Ook omdat ik, niet, uh, omdat ik dat nooit begreep hoor. Dat, uh, het antisemitisme begreep ik. Dat, dat je dacht, waarom zou je een, een volk kunnen haten? Maar simpelweg niet, niet, niet de individuen, maar... maar, maar het, het, terwijl, je, het, terwijl Hitler met, met zoveel woorden ook zegt... je, je moet het volk, als, als je uh, regeert, moet je één vijand geven. Gewoon één vijand. Er is één bevolkingsgroep die kwetsbaar zit... en die is de schuld van alles... Want als je dat gaat nuanceren, dan, dan raken de mensen. Dat doe ik. Zodat ik dus ook niks. Uh, uh, zoals ik ook niks begrijp van Wilders. Met die. Dat ik denk: man, houd toch op over, die, over de islam en, en, en, en die moslims. Ik zie die arme mensen op straat lopen. Die, ik bedoel. En, en ik, maar goed, maar en ik, heb maar zelf is, ook, de, ik heb er zelf ook niks tegen. Ik, ik, ik denk ook, laten in godsnaam al die volkeren door elkaar heen lopen. Wat, wat, wat is er? Dan maar maar, erg maar voor, voor, voor, voor globalisering. Maar Wilders, wat dat Wilders uh, is, is, is het, zijn verzet is, is te, tegen, de, te, tegen, de, tegen de islam in de eerste plaats. Ja, ja. en, en uh, niet per se tegen moslims niet per se persoonlijk gericht. Hij vindt niet dat allemaal... Oh, nou, nee, ja. Ja, ja, de islamieten, ja. Nee, nee, ik bedoel de, de, de, de gewoon islam. eigenlijk het geloof zelf. Hè, de, de overtuiging zelf staat hem niet aan... omdat hij zoveel beperkingen op zou leggen. Uh, uh, uh, ja, ja. Maar, maar, maar dan, uh, uh, uh, dan nog zelfs, hoor. Dat ik denk, wat heb je dan godsnaam tegen de islam? Ik bedoel... Ja, de Koran. Als je de Bijbel leest, dan, dan lees je eigenlijk hetzelfde boek. Ik bedoel, het Oude Testament is ook oog om oog, tand om tand. Maar, dus, dus maar ja. gewoon heel kort door de bocht. Als jij wilders woord spreken, dan is dat voor jou... Is het gewoon 1, 2, 3, dan, dan hoor je eigenlijk deel 1 van je voorstelling terug? Of zie ik dat nou... Een beetje wel. Een, een beetje wel. Ook, ook omdat ik denk, het, het, het is niet op reden en objectiviteit gericht. Het is emotie. Mm -hmm. het, het is rancune, het, het, het, het is emotie, het is gebrand zijn op iets. Van, van dat kan niet en, en, en, en dat deugt niet. Het is emotie waar, waar, uh, waarbij Hitler zelf ook nog, uh, de, ook nog zegt... Van, van, van, van een redenaar moet het volk of een politicus moet het volk overtuigen... En, en daarbij zal hij het vooral moeilijk krijgen met, met, met vooroordelen... bij mensen die niet verstandelijk zijn, maar die meestal onbewust... alleen in het gevoel zijn opgekomen. Mm -hmm. het, het, het is duizendmaal moeilijker uh, om die hinderpalen... Die, die, die, die, die de onderbewuste tegenzin en haat... en, en de, He, die instinctieve afkeer van je van je standpunt te, te overwinnen dan, dan een. Dan een gebrekkige wetenschappelijke of onjuiste wetenschappelijke mening te maar weerleggen. Die, maar die instinctieve weerzin die jij nu beschrijft, die heeft, hè, dat wordt ook heel veel verklaard, toch ook heel sterk te maken met, met het falen van, van andere politieke leiders of andere politieke groeperingen. Die dus blijkbaar niet in staat zijn om op de een of andere manier zinnig te communiceren met iedereen in, in het land waar die woont. Ja. Dat wordt nu heel vaak. In de jaren dertig werd altijd de economie aangevoerd van de, die enorme bittere armoede, de werkloosheid enzovoort. Daar sprong Hitler makkelijk op in. Nu wordt het toch heel vaak aangevoerd van het is, het is de ontevredenheid over, over hoe een land geleid wordt. Vooral, ja, dat, dat is in mijn kamp ook. Want dan is Hitler ook nog niet aan de, aan de macht. Dan maakt hij ook korte metten met, met, met, met hoe er geregeerd wordt. Hè? Door, door de democratische regering. De, mm -hmm. de Sociaaldemocraten, die, die, die dan aan, aan, aan de macht zijn. En daar laat hij geen spaan van heel. De, de, hij, hij zegt ook, de, de sterke man, hè? De, de, de grote leider die, uh, uh, die, die, die, die moet komen... Uh, waar, en, en die zal ook komen waar anderen zo falikant uh, uh, falen... En, en hun zekerheid uh, verliezen. En, en dan heeft hij het over, over de regering. En, en wat hij voorstaat is, is dictatorschap, is, is de, ja, de, de sterke man. Hè? De, waarbij je veel toch terugziet in... Uh, toch een beetje bij Fortuyn en Wilders. Het zijn ook sterke mannen. Zeg, zeg maar, die, die, die achterban is, is eigenlijk heel zwak van, ja. die, van die partijen. Het is, als, als Wilders er niet meer is, wat, wat blijft er over van de PVV? He, zoals er van de, PvdA, de Partij van de Arbeid nog veel zal overblijven als, als, als Job Cohen weg zou vallen. Uh, uh, begrijp je? Ik het, geloof het, dat het, ze in eigen ging vinden dat als Job hen wegvalt dat, dat ze er dan nog sterker uitkomen. Bijvoorbeeld. <laughs> ook al ben jij het daar niet mee eens. Uh, ik ben het daar <laughs> niet mee eens, maar, maar, maar, maar goed, dat is aan hun... En het is ook het, het, het punt bij Pim Fortuyn... dat hij ook sociaal-democratie hoog in zijn vaandel had... en, en de dag voor, zijn, voor de moord op Pim Fortuyn, toen, toen was er... Uh, uh, een dubbele interview met het Algemeen Dagblad, met, met, met Melkert samen... waar, ja. waar hij, Melkert, verweet van, van jullie uit van de linkse hoek... jullie verwijten mij extreme rechtse dingen. Jullie vergelijken met, mij met Le Pen, maar hoe kunnen jullie dat doen? Waardoor uh, Melkert zegt, ja, maar eigenlijk in wezen, meneer Fortuin... bent u op zoek naar de sterke man. De man die met de vuist op tafel staat... En dan, dan wordt Pim Fortuyn waanzinnig kwaad. En die zegt, meneer, hoe durft u dat te zeggen? Dat, ik zou een dictator zijn. Ik ben, ik ben een sociaal-democraat. De, in ieder geval, Melkert raakt daar wel iets in hem... wat, wat, wat, wat, wat, uh, ja, de, wat die verontwaardiging ten, de, ten gevolge heeft. En, en, en dat ik... Uh, en dat jij denkt, uit die verontwaardiging toch, dat hij daarmee ja, nou ja. ook wel... Waar, wel ik, waar ik dan weer terugkom, terug en dan ga ik weer naar het kindfortuin... Kind uh, dat hij dat eigenlijk uh, zijn moeder op een voetstuk had... en, en, en, en ook zijn vader overlijdt eigenlijk, eigenlijk een paar weken voor... Uh, voordat hij wordt vermoord. En, en, en dan zegt hij ook in een interview... ja, ik heb nu zo'n drukke agenda. En als mijn vader nog overleden... Die, die moet ik dan ook nog een plaatsje in mijn agenda geven... om die man te gaan begraven. Ik, ik be Terwijl je denkt, hoe, hoe kun je zo over je vader praten? En, en, en de verhouding met zijn vader is ook heel erg bekoeld. Op het moment dat hij, dat hij homoseksueel wordt... En, en, en zijn vader daar zijn, zijn misnoegen... Over ja. uitspreekt. Dat, ja. dat geeft een breuk tussen die twee. Dus hij doet zijn vader eigenlijk af en, en, en zet zijn moeder op een voetstuk. Ja. Terwijl daarbij bij Melkert merkt dat, dat het eigenlijk. Uh... Om de erkenning van zijn vader ging. Henk van Gelder die schreef over deze voorstelling Ubermens in NRC. Het kan niet anders of Helmut Woudenberg... wil ons een duidelijk geval van oorlog en gevolg presenteren. Wie in zulke extreme omstandigheden. het zal wel oorzaak en gevolg zijn trouwens. Wie in zulke extreme omstandigheden opgroeit, komt in zijn volwassenheid tot perfide standpunten. Dat lijkt mij discutabel. He, dat het net lijkt, ja, van nou, die man is dan heel ellen heeft een het, ellendig jeugd gehad en dan word je ja, zo. Ja, maar het, het ligt voor mij. Het, het ligt voor mij veel dieper. Zoals dat bij Alice Miller in, in dat boek ook veel dieper ligt. Uh, uh, het is een cliché om te zeggen... hij is dictator geworden omdat hij vroeger door zijn vader uh, werd verslagen. Dat, dat, dat, er is veel meer aan de hand. Er is veel meer in zijn genen... Uh, uh, door, uh, door het leven van zijn vader... en door de positie van zijn vader. De positie van zijn vader in die, in die Duitse gemeenschap. Uh, uh, het... Uh, het, het feit ook nog dat, dat hij een bastaard was... als we dat aannemen, dat hij, dat hij inderdaad een bastaard was... van, van, het, van een gehaat ras, ook, ook, ook, ook nog eens. Daar zit zoveel meer achter dan wat, wat in zijn genen doorgegeven is... Dan, dan alleen het feit dat, dat hij... Dat die vader hem sloeg. Of, of, of, of, of, of, of dat mishandelde. hij een tijd heeft gehad. En, ja. en, en, en dat is natuurlijk ook nog zo tussen, tussen vader en kinderen. dat Adolf Hitler, uh, in mijn kamp, uh, praat hij daar eigenlijk niet over. En heeft die, betoont hij eigenlijk heel veel respect naar die vader. Hoewel hij wel erkende dat hij met hem in conflict heeft, heeft geleefd. Maar hij respecteerde dat wel. Terwijl als je de feiten echt kijkt dan... Dan, dan, dan zou je de haat naar zijn vader, dat, dat, dat, zou je hem, dat zou je hem gunnen, zeg maar, bij wijze, bij wijze van spreken. Jij, jij raakte zo straks al aan uh, uh, dat eigenlijk de pers de hele tijd met jou wil praten over jouw eigen relatie tot de Tweede Wereldoorlog. En met name die van je ouders of ja, van, je, van ja, je opa enzovoort. Ja. In relatie tot een voorstelling over Adolf Hitler, dat klinkt inderdaad ook uh, heel flauw. Maar ja, het is ook wel weer logisch dat we het erover willen hebben met je. Want als je als je toch zelf uit zo'n ja, explosieve ja, ja. situatie komt. Ja, maar kijk, het is wel. ik ben acteur, ja. begrijp je? Dus het heeft helemaal niets met, met, met persoonlijke frustraties te maken. Ik, ik kruip net zo goed in. Misschien niet frustratie, maar misschien wel belangstelling. Ja, dat, dat, dat, absoluut. maar Want jij, ja, dit, is, dit is een onderwerp wat maar, jij natuurlijk op allerlei manieren... al twaalf al solo's lang aan het aftasten bent. Ik, ik kwam bijvoorbeeld in, in, in contact met, met, met, met Hattie Waterman. En, uh, een Joodse man waar je een ja, voorstelling over had gemaakt. Een, een Joodse man. En, en, en zijn verhaal vond, vond ik wel zo aangrijpend... dat ik daar een voorstelling uh, van heb gemaakt. Uh, die overigens heel goed, goed werd ontvangen en... en uh, en toen, maar toen stond er toch in het Israëlische Weekblad... er was een, een, iemand die recensies schreef... dat ik dat deed vanuit mijn achtergrond... en dat ik mij wilde identificeren met het slachtoffer... Alsof ik als, als schuldige beul. Uh, me identificeerde met, met de slachtoffer. Om, om, om, vanaf die, om van die frustratie af te komen. Terwijl dat absoluut niet het, het, het, het, het geval is. Het, het is dat ik me heel erg bewust ben. dat ik het door het maken van, van, van Pim Fortuyn. Die, die, die solo en nu ook van Hitler. dat ik dat ik als acteur uh, uh, mijn bijdrage kan leveren... aan, aan de actuele discussie van, van, van het moment... zoals ik dat van het werktheater ja. uh, gewend ben... dat je als acteur midden in de samenleving staat... en ik kan iets over Pim Fortuyn en, en Adolf Hitler onthullen... Wat, wat een journalist of een historicus niet kan... Door, door, door hem te huid, ontvouwen. Door ja, door, te, door in zijn huid door te, te kruipen. Door, te, ja. door bij de woede en de pijn te komen. Dus zonder te oordelen. Maar uh, is dat een puur uh, technisch gegeven? Zoals we nee, dat ons nu vertelt? Is, is niet, dus, Want Je nee, weet ja. dat Isra Meijer bijvoorbeeld... Die, die, die schreef geloof ik op een gegeven moment een boek... dat heet Het jongetje dat alles goed moest maken. Ja, ja, ja. En jij zou klein beetje huistuin en keukenpsychologie, geef ik eerlijk toe. Maar misschien ben jij ook wel op een bepaalde manier... het jongetje dat alles goed aan het maken is. Die, die, die, die ons dus nee, dat, dat, een dat politieke bagage ge geeft. Dat, dat heb ik niet, omdat ik eigenlijk los van mijn familie ben, ben opgevoed. Hè? Dus ben ik... Als wees. Als wees, ja. ja. Buiten, buiten mijn familie. Ik bedoel, maar ik, ik was in een pleeggezin en, en, en mijn oma die, die kwam daar... mijn oma's die, die dan nog in leven waren en mijn opa ook nog, trouwens... Uh, die, die kwamen daar wel op bezoek, maar, maar ik heb... Uh, uh, het, het is wel mijn fascinatie, uh, uh, en bij Hitler en, en bij, uh, bij, bij Pim Fortuyn... Uh, dat ik, dat ik natuurlijk als wees altijd heb geweten... Dat, dat ik liefdevol werd opgevangen door pleegouders. En ik was altijd wel jaloers op, op vriendjes. En dan ging ik met ze naar huis. En dan zeiden ze tegen hun vader en dan riepen ze... Ach man, houd toch je mond eens. Doe dan niet zo stom, man. Dat ik dacht, hoe durf je dat? Er, want dat zou ik tegen mijn pleegvader nooit en te nimmer durven. Omdat je liefdevol was? Ja, ja omdat ik dacht, Ontvaren. deze mensen die doen daar iets voor... Die, die, die, uh, die bekommeren zich om mij. Nou, En daar moeten ze geen spijt van krijgen. Dus uh, je houdt je automatisch. Uh, je houdt je, uh, en, en ik was altijd jaloers op, op dat rukzichtloos... dat ik dacht, ja, het verstoort de band verder niet... Maar, maar je kunt gewoon je mond open trekken tegen die, tegen die oude lul. Ja, die, ja, <laughs> ja. Maar wij, spraak, wij spraken met uh, Dick Woudenberg. Ja, dat, ja, dat, ja. Hij wordt vaak je broer genoemd, maar hij is de broer van je vader. Hij is 83 jaar al. En hij zegt zijn vertelgave, Helmert, heeft hij van de Van Woudenberg kant. Oh. Grootvader Hendrik Jan Woudenberg was een fanatiek verhalenvertelder. Zo vertelde hij in de winters uit eigen fantasie aan zijn kinderen wervelende verhalen... die elke dag weer een stukje verder gingen... Weliswaar idealistisch, nationaal-socialistisch getint, maar zeer poëtisch. Ja, ja, ja, ja ongetwijfeld. Maar he, heb jij daar nog iets van, van, van, van, van meegemaakt? Heb, heb jij zelf het idee dat dat leiding nou, een lied is geweest voor je? Heb je uh, toen ik de hel maakte, dus, dus over mijn ouders toen. Toen stuitte ik ook op de, uh, dat een voorvader uh, van ons... mijn over-over-overgrootvader... Uh, dat dat een, uh, een leken prediker uh, was. Een, een christelijke orthodoxe boer die het niet eens was met, met de kerk... Ja. En uh, zei, Gods woord moet, moet niet door zo'n academicus, door, door zo'n dominee... maar het moet gewoon door boeren en vissers worden verkondigd. Mm, mm. Het evangelie, de, waardoor hij eigenlijk een sect heeft opgericht door, door op zijn te gaan preken. op Ik voel al een soort fanatieke man nu op een hoekje staan. Ja, ja, ja. Een man die, die predikt... Ja. voor boerenknechten... of boeren uit de, uit de, uit de omgeving... Die, die uit de kerk getreden was. Mijn, mijn grootvader... dus, dus Hendrik-Jan Woudenberg... De, de, de politieke man, zeg maar... Die, die wilde ook eigenlijk dominee worden... in eerste instantie... en ook acteur. Dus er zit iets predikens in. De, de, de vader... Van, uh, uh, uh, de vader van Dick eh, en van ja. mijn vader, die wilde acteur worden. En toen heeft mijn oma gezegd van ik trouw niet met een acteur. En, en toen is het misgegaan, Zo, ja. is, uh, misgegaan eigenlijk. Toen dus is het heeft altijd naar de NSB. Het, ja. heeft dat altijd, uh, altijd wel gespeeld... He, he, denk, en ik ben nu de, eigenlijk de eerste acteur. In, in, in, ik doe nu eigenlijk wat, wat, wat, wat mijn grootvader had, had willen doen. En daarom is misschien wel zo, zo goed met je gekomen. Of denk je niet dat dat. Denk je, denk je dat. Uh, begrijp jij dat eigenlijk uh, wat, jou, wat jouw familie is uh, overkomen? Indenken bedoel ik dan. hè? Uh, want jouw ja, moeder, ik... jouw moeder, jouw moeder die is heel vroeg gestorven. Maar die schreef toch ook lofdichten op hier? Ja, maar, en... En, maar dat begrijp ik. Ik begrijp dat heel goed. Mijn vader was 25 toen hij stierf. En mijn moeder was, was 21. En ik ben nu eigenlijk de grootvader ben ik van mijn vader en, en, en moeder. Want ze zijn niet ouder geworden. En, nee. en, en, en ze waren inderdaad... Mijn moeder was de, de heel bevlogen. En, en, en, en mijn vader ook wel. Hoewel die ook een ja, soldaat was. Die, die, die, die hij is aan het vond, oostfront de, gesneuveld. Hij is aan het oostfront ja. de, uh, gesneuveld. Maar de, de, de meisjes zoals mijn moeder, de, de, van die leeftijd... Die, die kun je in roerige tijden heel veel wijs maken horen. dan. was gewoon een jonge meid. Ja, een jonge meid. En, ja. en, en, en dat, de, de, dat zie ik ook. Ik, ik begrijp de... de, he, de, de, de als je bijvoorbeeld mijn, mijn vader... Kijk, het is een 18-jarige jongen aan het, aan het begin van de... Nee, hij, is ouder, hij was twintig in het begin van de oorlog. Maar die was tiensplichtig soldaat in het Nederlandse leger. Ja. En die, die vocht dus tegen... Toen de Duitsers hier binnenvielen moest hij tegen de Duitsers vechten. En hij lag in Den Helder lag hij in stelling. En, en toen ging hij naar de wc en er stond zo'n houten hokje... En hij ging op de wc zitten en wilde zijn kont afvegen. En, en, en daar lagen oude kranten om dat te doen. En hij pakte een krant. En daar staat een foto in van zijn vader... die door datzelfde Nederlandse leger als NSB'er wordt gearresteerd. Op het moment dat hij... Dus, Want waardoor, heel zichtbaar NSB natuurlijk, ja. Ja, waardoor mijn vader denkt, nou, dat is nou ook wat moois. Nu, nu moet ik vechten voor mijn vaderland. En met mijn eigen vader kan ik mijn reten af te, afvegen. Ja. Begrijp je? En, en het volgende was ook nog dat, dat hij daar aan die, de, die, die afsluitdijk lag. En dat er geruchten waren van vijfde kolonne. Dat er de Duitse soldaten die verkleed hè, als nonnen of paters uh, vaak... Met, met een mitrailleur on, onder het habijt. Ja. Dus op een gegeven moment kwamen daar vissers aanlopen, Mensen met, met visserskleding... Waar, uit de, uit de richting van Urk ook. En toen zei de Nederlandse de leden, uh, legerleiding: Dit, dit, zijn, uh, dit is, kan een vijfde kolonne zijn, dus we schieten ze nu neer. Waarbij de jongens zeiden: Ja, maar dit, dit zijn onze eigen mensen. Die, die komen, het zijn Urker vissers. Nee, die schieten nu. En die, die jongens die hebben huilend, met, met mijn vader erbij, die hebben huilend die mannen neergeschoten. Waar ook uh, later bij bleek dat het gewoon Urker vissers waren. En, daar had mijn vader die heeft daar zo'n tik van gekregen dat hij, dat hij direct eh, daarna maar ook, ook door, door mijn opa, hè, zodra dat, die strijd was beslecht en, en de Duitsers hier aan de macht waren, zich, zich opgegeven heeft voor het, voor het Duitse leger. Ja. En, en ik denk als ik een jonge man was de, de, de, van die leeftijd en, en ook met die vader en in die omstandigheden, dat ik waarschijnlijk dezelfde keuze had gemaakt op dat moment. Is, is het een onderwerp wat je een bepaald deel van je leven uh, hebt, hebt moeten afwikkelen, om het maar zo te zeggen, of verwerken? En waar je van op een zei: Nu nee. is het klaar. Of was het gewoon klaar? Omdat uh, jij... het, het, was, het was klaar. Het, het is omdat ik buiten mijn familie ben, ben opgegroeid en, en eigenlijk. Als, als kind dacht, nou ja, die ouders, daar heb ik ook niks aan. Want, want die zijn ook, die, die zijn dood. Dus, ja. ik, ik, ik, was, ik vroeg ook nooit naar mijn ouders of... of. En ik, ik kreeg ook wel als kind... Mijn grootvader kwam op een gegeven moment uit de gevangenis... En, en toen was ik net in de puberteit en hij probeerde me van alles te vertellen... over de oorlog en over de... en ik, ik had daar geen boter. Ik, ik wilde daar niks van weten. De, de, de, de eigen... heb, je, heb je ze dan ook niet echt gemist, je ouders? Nee, nee. Want ik kende ze niet. en Ik, ik had mijn pleegouders... En... Ik, ik heb ze niet gemist. Het, het rare is dat ik, dat ik nu wel... maar, maar eigenlijk door, door, door, uh, door heftige gebeurtenissen in, in mijn leven... In, in, in, mijn eigen, in mijn eigen gezin... is, is dat ik uh, eigenlijk... toen was ik de veertig al gepasseerd... toen ik, toen ik plotseling door, door een schok... heel erg uh, met, me, met mijn ouders uh, uh, terugkwam. En, en nu... Nu leef ik eigenlijk elke dag nog met, met mijn ouders. Denk ik aan mijn ouders. Ik heb ja? ook foto's van mijn ouders uh, in, in mijn huis hangen. En ik... Uh, ja, ja. Ik, ik ben nu eigenlijk heel erg op zoek nog als, alsnog naar, uh, naar mijn ouders. En, en, en naar welk deel van je ouders ben je nou op zoek? Ja, kijk, ik, ik had wel brieven... Uh, uh, uh, brieven van... Uh, ik had wel brieven van mijn vader. En ik heb op een gegeven moment, door heftige gebeurtenissen bij mijn thuis... Want ben ik ook in therapie gegaan. En, en, en toen, toen kwamen ze ook op mijn ouders uh, uh, uh, terecht. En uh, toen zeiden ze, ja, hoe is dat eigenlijk ja. met, je, de, met, je, me, met je vader? En, en, en mijn zoon, die heb ik naar mijn vader genoemd. Die heet ook, ook, ook Jan Woudenberg. En toen zei ik, ja, ik heb eigenlijk niks met mijn vader... Maar mijn zoon heet ook Jan Woudenberg. En, en toen, zei, toen zei die therapeuten, dat is eigenlijk wel gek... want je bent de stamhouder van een familie, hè? Ja. ja van, van, van de Woudenbergers, die, je bent de oudste, de, de, de, de oudste zoon. En, en bij nee. de Indianen, dan, dan zit je in een zweethut... en je vader staat achter je en je grootvader tot zeven generaties. Het gaat om één man. En toen zei ik tegen die therapeuten... maar ja, je bent de stamhouder, ja, maar van wat en van wie... En, en toen zei ze van, van Jan Woudenberg. En, en, en toen brak ik. Eerlijk, toen, toen heb ik echt een uur liggen janken, eigenlijk, om mijn vader. Maar ook omdat mijn zoon Jan Woudenberg heet. He, ja. de, de stamhouder van, van, van, van Jan Woudenberg. En ja, toen, toen was ik 47. Het is een beetje zo'n raar moment om er nu uit te gaan. En we krijgen ja, ja, ook mail van de luisteraars. We gaan dat gewoon uh, na de uitzending uh, afhandelen met uw luisteraars. Fijn dat je hier was, zo. En een hele mooie voorstelling heb je gemaakt. Goed zo. Dank meneer Woudenberg. Dit was aflevering 2300. Een 61 Ubermensch tot december door het hele land in een theater bij u in de buurt. Wij zijn er maandag weer. Ik wens u alvast een prettig weekend. En tot dan. Radio 1. Stof. NTR brengt cultuur. Elke dag. Zangeres en pianiste Maria Marcassini maakt een reis door filmmuziek, van Henri Mancini tot Harry Panning. En persoonlijke geschiedenissen over moderne slavernij. Journaliste Colette van der Ven en zangeres Isolien Kalister over het slavenverleden van Curaçao en wat het nu nog dagelijks betekent. In Kunst of TV, zondag, iets na 6 uur op Nederland 2. In het holst van de nacht, van woensdag op donderdag. De spotlights op mijn held Jacques Brel. Ne me pas, je t'inventerai des mots insensés.